De gemeente Amsterdam sluit per 1 januari het projectbureau Olympische Ambitie. In het regeerakkoord van VVD en PvdA staat dat het kabinet pogingen om de Olympische Spelen van 2028 naar Nederland te halen niet langer steunt. De partijen vinden de financiële risico's te groot en zeggen dat er te weinig draagvlak is in de samenleving. Het wegvallen van de steun van het Rijk kan volgens Amsterdam niet zonder gevolgen blijven.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 beursspecialist en Heineken-watcher Peter Paul de Vries en Paul van Riezen van Quote die zijn hier in de studio komen zitten. En zij weten alles van de nieuwe nummer 1 van de Quote 500. Dat is namelijk Charlene Heineken. En in hoeverre zij zich bemoeit met de biertoco die ze erfde van haar vader heren. Goedenavond. goedenavond ja. Kennen jullie dat verhaal van uh, Freddy Heineken die een vergadering had met de directeuren van andere brouwerijen? Vertel. Ja, leuk. Iedereen bestelde een biertje van zijn eigen merk natuurlijk en toen uh, zei Freddy doe mij maar een glaasje water en toen zei iedereen nou waarom zei hij ja als die anderen geen bier drinken dan doe ik het ook heel goed. <laughs> jezus. Sorry ja, dat is Dat ik, ik altijd laatste moet lachen. Als ik kunt zeggen altijd ja. dat hij nooit bier verkocht naar vrolijkheid dus dat. dat wel uh, aardig. ja en dat je dan weer dat terugziet in die leuke eetjes natuurlijk. Precies hey. heeft hij zelf bedacht hè? Ja heeft hij zelf bedacht hè ja, ja. dat is, van, uh, is is zijn dochter ook uh, uh, lachen en creatief? Nou, Ik heb haar eerlijk gezegd nog nooit op een grap kunnen betrappen. Maar dat komt ook omdat ze nogal afgeschermd leeft. Ja. Uh, we hebben meerdere dan malig geprobeerd om uh, contact met haar te krijgen. Op aandeelhoudersvergaderingen zetten we ze er gelijk een beveiligingsbeambte tussen. Uh, via mail en telefoon uh, krijgen we slechts antwoord van haar voorlichter. Dus ik zou het niet kunnen weten. In elk geval uh, er zijn er heel veel anekdotes... Uh, die de ronde doen over haar vader. Ja. Uh, over Charlene heb ik nooit een goede grap gehoord. Nee. Dus ik denk het niet. Bedenk er maar eentje. Ik wilde wel straks een horen. <laughs> nee, dat is goed. Nee, we gaan het wel over haar hebben, want jullie weten beide, zowel over het bedrijf als over haar toch nog wel wat dingen. Uh, het is inderdaad een ontzettend gesloten dame. Uh, maar straks tegen Tienen weten we veel meer van haar. Wil je ons volgen trouwens op Facebook, facebook.com slash bnntoday. Today en meepraten. Op Twitter natuurlijk via hashtag BNN Today. Today is topics. De topics met Luc. We beginnen met bekervoetbal op vijf. We praten na over een wedstrijd van gisteren. Prof, profclub FC Eindhoven speelde tegen de amateurs van ADO 20 uit Heemskerk. En dat was mh, nogal een afgang voor Eindhoven. Ze verloren met 6-1 en na 13 minuten stond het al 5-0. Ja, dan de trainer van FC Eindhoven, Jon Lammers. Ja, je staat met uh, 5-0 achter na 13 minuten gespeeld hebben. Hoe kan dat? Ik weet het niet. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik hoop het ook nooit meer mee te maken. Het uh, was een schande. Zoals wij begonnen aan de wedstrijd. Dan ben je dan binnen 15 minuten, zeg je. Nou, dat... Vijf staat. Nou, dat was 13 minuten, hoor. We laten alles lopen. We laten op het middenveld alles lopen. We laten achterin alles lopen. Er is niemand die in de wellen gaat. En uh, dat is gewoon een schande voor, het, uh, voor FC Eindhoven dit. Ja, en ook een beetje voor het profvoetbal, denk ik. Ja, nee. Maar, nee. No, no, no, nee, wat hij zegt, het is wel een beetje een afgang voor het profvoetbal, hoor. Eindhoven, ja, ja Eindhoven, ja, nee, gewoon een schande voor het profvoetbal. Ja, nee, taalvoetbal. Ja, uh, we hebben ze niet onderschat. We hebben twee keer hebben ze bekeken. Uh, we hebben alles uh, aangegeven uh, waar hun gevaar ligt, uh, dat het een voetballende ploeg is. Dat je daar goed tegen kunt voetballen. Maar dan moet je wel beginnen met voetballen. Ja, want dat wilde ik eigenlijk nog wel even weten. 6-1 verloren tegen een amateurploeg. Stonden er eigenlijk wel spelers van jullie team in het veld? Nee, zeker niet. Maar okay. uh, nogmaals, we hebben dit met z'n allen hebben dit gedaan. Dus uh, niet alleen de spelers, ook wij. Uh, hebben ze wel gewaarschuwd. Maar wij moeten ook ervoor zorgen dat ze scherp het veld in gaan. Maar ook dat... Lukt niet. Nee, nou, kan gebeuren, het is een crisis. Probeer maar eens 11 spelers in het veld te krijgen. Man, als je dit tegenwoordig al 6 hebt, dan ben je een eind op weg. Hé, hey, lekker de bus in, morgen op Marktplaats even een oproepje doen voor nieuwe spelers. En dan komt vrijdag alles goed, een goede reis. Ja, verschrikkelijk, perfect. leuk ja, Nou, succes ermee. Op vierand is de week van het Nationale Schoolontbijt. En vandaag was het Binnenhof aan de beurt. Politici zaten met kinderen midden in de staat een passage een broodje weg te kanen. Nou, we willen heel graag het belang van een goed ontbijt onder de aandacht brengen. We houden ook elk jaar onderzoek. En we zien dat nog steeds niet alle kinderen met een goed ontbijt de deur uitgaan. Nou, Eén op de zes slaat wel eens een bammetje over. En dus is het goed dat die kiddo's op ontbijtles gaan bij de Kamerleden. Ik eet iedere dag een, beschuit, een beschuitje. En, uh, en kwark. Met volle kwark. Hè, van, die, van die goede, lekkere, volle kwark. Van die Kwaark, van die romige, hele dikke kwark met stukken. Met, uh, uh, met muesli erin. Eigenlijk ontbijt ik bijna nooit. Dat is heel nee, oh. Maar wel in het weekend. Dan uh, ga ik lekker uitgebreid ontbijten... met een eitje, krentenbrood en dat soort dingen. Maar door de week uh, eerlijk gezegd niet alleen kopje koffie. Ja, les van vandaag, kopje koffie, sigaretje ernaast... en laat die blokken hoe het maar komen. En daarover gesproken, op veel scholen... is er vandaag ook een schoolontbijt. En waarom is het zo belangrijk om te ontbijten? Yeah. Nou, je groeit ervan en... Um, ja. Het is een beetje moeilijk uit te leggen. Ja, ja, ja, ja. Niemand die het eigenlijk precies weet. Maar het is gewoon wel heel erg belangrijk. Op het binnenhoofd doen ze wel alsof ze het weten. Eigenlijk de belangrijkste maaltijd van de dag. Ik mag zelf ook heel graag ontbijten. Mijn kinderen dachten daar altijd anders over. Maar het was er in ieder geval wel voor ze. Dus uh, ja, het is, uh, het is belangrijk. En we hebben het net met deze... Kinderen, schepsels, wezentjes... Schatjes er ook ja. over gehad. Nou, meestal ontbijten ze wel. En af en toe als ze heel erg haast hebben om op school te komen, dan lukt het ze niet. Op drie, Willemijn. Ken jij de Luts nog? Lutz Jacobi? Nou, had gekund, nee. Het was uh, de sloot in Friesland die vorig jaar het voor het hele land verpestte. Enkel en alleen door de wakken in de Luts ging de toch niet on. Heel het land in rouw. Erbe Wennen was in tranen. Heel tragisch allemaal. Alleen maar omdat die Luts dus niet dicht wilde vriezen. Maar hey, dat gaat ze niet nog een keer gebeuren. Vorig jaar toen ging de dus het verhaal dat de Lutz de zwakste schakel hier in geheel. En ook nou proberen we door preventieve maatregelen te treffen. En we hopen dat het vertutend doet. Maar dat we dan hier van de sterkste schakels worden. En dus dat het dan in ieder geval net aan uur sluit dat het net roo Ja, wat hij hier dus zegt is dat er stalen schuiven in de rivier komen. Of, dat gaat hij nog zeggen, en daardoor kan de boel worden afgesloten. Waardoor het niet meer stroomt en dus wel dicht kan vriezen. Nou, zo, die die komen er. En zodra het dan het begint te vriezen, dan hopen wij dat wij van het wetenschip de mogelijkheid krijgen, dat we ze dus dan ik aussluiten kennen. En mocht er nog s'nachts geen iets komen, zetten we zo de muis weer even ja nou, En in december moeten die nieuwe schoeven er liggen. We gaan naar de mossels en die staan op nummer 2. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft namelijk mosselhandelaar Prins en Dingemantse uit Ierseke een dwangsom van 80.000 euro opgelegd. Ja, dat is omdat er Belgen ziek waren van die mosselen. We hebben contact met Benno Brugink, woordvoerder van de Nederlandse voedsel.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 Ja, En iedereen weet, giftige stoffen, die zijn giftig. En dus moeten ze uit de handel de mossels. Alleen het bedrijf wil dat dus niet doen. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. En u weet ook zeker dat het aan die mosselen ligt. En niet omdat ze een dagje te lang open hebben gestaan in dat verzorgingshuis. Dat wordt daar nog uitgezocht. Maar met dit soort dingen kun je niet zeggen, maar dan wachten we daar eventjes op. Maar even, dit is wel opmerking. Want u heeft nog geen verband geconstateerd tussen het een en het ander. Jawel, wij hebben een verband geconstateerd. U heeft ook, ja dat is misschien niet helemaal smaakt, maar in de poep geroerd. U weet zeker dat deze mensen inderdaad die mosselen hebben. dat gaat het toch Oké, okay, relax joh. Jezus, sorry. Ach, oh, u haakt er een ach, beetje van geïrriteerd van, of niet, van deze nee, situatie? Nee ja, Dat hoor. idee krijg ik. Nee hoor. Oh, heel goed. Dank, Benno Brugging, woordvoerder okay. van de Nederlandse Voedsel en Wareautoriteit. Oké. <laughs> Oké, okay. ik okay, ga het nu al. Even naar Zeeland zelf nog. Daar zegt het bedrijf in kwestie echt helemaal niets met die giftige mossels te maken te hebben. Directeur Anton van Oost van Prins en Dingemansen, goeiemorgen. Ja, goedenavond. Goedemiddag dan maar, daar praten we nergens meer over. Komen die mosselen ook he, inderdaad van u? Nee. Die komen niet van u? Nee. Maar hoe komt de voedsel- en waarautoriteit er dan bij terecht? Dat weet ik niet. Ik weet niet waarom ze deze doelbewuste actie doen. Er zijn geen mosselen van ons. Er zijn geen mensen ziek geworden van onze mosselen. Dan nummer 1, ja. Het was de dag van een debat over het regeerakkoord. Gewoon een debat zoals alle anderen over de plannen... die het toekomstige kabinet zoal heeft gemaakt. Kijk, wat wij doen met dit pakket, mevrouw de voorzitter... is ervoor zorgen dat dit land sterker uit de crisis komt... Daarvoor is het noodzakelijk dat we een aantal dingen tegelijkertijd doen. En dat is in belang van mensen in de uitkering. Dat is in het belang van de middenklasse, dat ja. is in het belang van mensen nee, de, de mensen. Nee, ik kan iets leuks daar moet het op Zorgpremie. Dat is in het belang van de een het is een een Dat is een Dat is een opmerking. Dat Dat Dat Dat is Dat Dat is een Dat is een ja, het, het lag dus <laughs> nogal gevoelig, hè, dat worgens Z-O-R-G-P-R-E-M-I-E. -E. Je zou kunnen zeggen dat het kabinet Rutte 2 nu al onder vuur ligt. Maar ho ho, volgens Rutte komt echt alles goed, hoor. Ja, dat is een verschuiving van hogere en lagere inkomens, maar het is beperkt... Ik vind het ook acceptabel gegeven het feit dat er een totaalpakket ligt wat evenwichtiger is. Kijk, het badwater wordt ge gewoon niet zo heet gegeten Rutte zegt eigenlijk hier dat iedereen zich gewoon veel te druk maakt om die zo met mensen te wordt als ik wat hier Dallas komt terug op televisie. Waar gaat het over? Ik heb geen idee. Maar ook Dennis, oh, te... oh, Dennis. Dennis. Het okay, ja. zou ook leuk zijn als Dennis terugkomt. Tot zover <laughs> ja. Willemijn. Tot straks. Je ja, er weer lekker makkelijk van afgemaakt. Ja, er is een uh, nieuwe nummer 1 in de lijst van rijkste Nederlanders. De quote 500 is dat natuurlijk. En dat is Charlene de Carvalho Heineken. De dochter van Weilen biermagnaat Freddy Heineken. Ze kan een slordige 5,4 miljard euro pinnen. En we drinken allemaal wel eens haar biertje... maar wat weten we eigenlijk van deze pilsprinses? Heel erg weinig. Nou, bij mij om het mysterie Charlene te ontrafelen zijn... Paul van Riesen, adjunct hoofdredacteur van Quotes... en Peter Paul de Vries, econoom en Heinekenkenner... Toch? Nou ja, het bedrijf, het, het bedrijf dan natuurlijk. En we kennen je natuurlijk ook nog als voormalige directeur... van de vereniging van effectenbezitters. Um, heren. Um, Charlene staat op nummer 1. Je zei net al even, Paul, het is heel moeilijk met haar in contact te komen. Weet jij iets van over hoe ze dit vindt? Ik denk dat ze het buitengewoon vervelend vindt. Ze heeft altijd gezegd dat uh, de rijkdom die haar ten deel is gevallen... eigenlijk uh, um, ja, ongewenst is... Uh. Ja, 5 miljard, het, op, ja, het opmerkelijke is ook dat ze zichzelf niet rijk vindt. Uh, ze zegt, ik heb een pakket aandelen in de maag splits gekregen. En het is mijn taak om dat weer door te geven aan de volgende generatie. Is ze dus dus... echt zo, de, de hele sober, bijna een beetje, een beetje somber erover... dat ze een dochter is van de, bier, de biermagnaat? Ja, eigenlijk als je teruggaat naar jeugd... heeft ze altijd gezegd dat ze het liefst een gewoon meisje wilde zijn. En dat oh. is ze natuurlijk niet. Want nee. ze is enig dochter van, van Alfred, Freddie Heineken. En ze wist natuurlijk vanaf de geboorte, nou ja, althans een paar jaar daarna, dat ze haar nooit een normaal leven zou wachten. Ja. En ja, je wil altijd zijn wat je niet bent. Maar is zij echt publiciteitsschuw? Zij is buitengewoon publiciteitsschuw. Zij treedt eens in het jaar, komt ze naar de aandeelhoudersvergadering van Heineken. En daar doet ze nooit haar mond open, ondanks verwoede pogingen van bijvoorbeeld de vereniging van effectenbezitters. Ja. Ik heb haar nooit op een citaat kunnen betrappen. Heel af en toe komt ze wel uh, naar voren, bijvoorbeeld bij de opening van het uh, Heinekenhuis uh, op de Olympische Spelen in Londen was ze daar nog. Maar ook daar zegt ze niks. Uh, oh, man... dat was dat geval met die iPad die de hele tijd uit viel. Dat was allemaal een beetje genant, toch? Uh, ik heb geen over. idee waar je het over hebt, maar het zou me niks verbazen. Ik <laughs> heb ook niet het ja, idee dat, dat zij technisch heel het erg goed onderlegd onder nee. is. Nee. Maar man Michel doet af en toe wel wat uh, uitspraken... en die praat dan uh, namens haar en die zegt dat hij het eigenlijk... Uh, ja, buitengewoon vervelend vindt dat iedereen denkt dat ze maar zo rijk zijn. Want zelfs de tuinman begon om opslag te vragen toen bekend werd uh, hoeveel geld ze hadden. Dat zei hij. Ja, ja dat goed. zei hij. Ja, nou, Zometeen ja. zo ja, zo veel meer over haar persoonlijk en ook over uh, hoe, het, uh, hoe het kan dat het al jaren zo goed gaat met Heineken. Maar eerst even, het is niet zo heel raar dat zij nu op nummer 1 staat. Hè? Want jullie zijn iets anders gaan tellen bij de quote. Ja, we hebben de afgelopen jaren eigenlijk altijd uh, gerekend met uh, vermogens ook binnen families. En dat betekende dat de familie Brenninkmeijer, bekend van de, de prachtige kleren die bij CNA verkrijgbaar zijn, altijd op één stonden. Oh. Uh, gezamenlijk vermogen nou dik boven de 20 miljard. Dat vonden we toch een beetje appels met peren vergelijken. Dus we hebben besloten om de lijst nu te beperken tot individuen. En dan komt uh, Charlene bovendrijven. En dan komt er daarna heel lang niemand. Uh, dikke 3 miljard is het gat dat er tussen zit. Zo. So. Uh, tussen nummer 1 en nummer 2. Maar wie is de dus. nummer 2? Uh, de nummer twee, ja, leuk dat je dat vraagt. Ga ik toch eventjes pladeren. Het zou natuurlijk paraat kennis moeten zijn. Uh, mm. Uiteraard Frits Goldsmeding, bekend van Randstad uit zijn bureau. Hij ah, komt morgen pas uit, hè? <coughs> dus dan moet je het weten. Ja, nee, ik ga het uh, vanaf uit uh, mijn hoofd leren. <laughs> ja. uh, Peter Paul, uh, wat betekent de, de, het feit dat Heineken nu op nummer één staat? Betekent dat iets voor, voor de verkoop van het bier? Is het goed voor het merk? Uh, nee, dat heeft er echt helemaal niks mee te maken. Um... Ik zeggen, nou ja, het, voor het aanzien van het bedrijf misschien? Of, uh, of juist uiteindelijk niet? Dat, dat is een beetje het probleem met de, met de, met de quote, natuurlijk. Uh, de mensen die in de quote staan, uh, laat ik zeggen, in ieder geval in de top, die willen er niet in staan. Ik nee. geloof dat uh, wow. op het eind zijn er sommige mensen die er heel trots op zijn en proberen erin te komen. De mensen die in de top staan willen er liever niet in staan. En ik heb ook begrepen inmiddels dat het voor de Schilderswijk... een soort, uh, een soort uh, adresseboekje ja. is voor waar je geld kan halen. Ze, um, uh, en dat is, ook, dat is natuurlijk ook de verklaring voor, voor haar gedrag. Ik heb ook aan meegemaakt... waar zij aan de andere kant zat en uh, stil zat... en ik ook verder geen weinig emotie heb kunnen zien. Maar ik, ik snap wel dat als, je, als iedereen weet dat je dat vermogen hebt... dat je dan uh, terugtreedt. Uh, gaat het goed met Heineken? Ja, op zich. Uh, jaar op jaar groeit ze een stukje. Uh, ze hebben de laatste vijf, zes jaar drie grote overnames gedaan. Dus daardoor is ze dus eigenlijk in het post-Freddy-tijdperk een grote slag gemaakt. Als laatste Tiger in China, hè? Tiger in China via Asia Pacific Breweries. Maar daarvoor hadden ze, laat ik zeggen, onder uh, Freddy deden ze dat eigenlijk niet. Want uh, toen hebben ze een beetje de strijd verloren. Toen Interbrew en Ambev samen zijn gegaan, uh, uh, uh, gingen ze langzamerhand naar positie 3 en positie 4. In Europa wordt er eigenlijk niet meer beer verkocht. In, in de rest van de wereld uh, kopen ze wat brouwerijen op en proberen ze te groeien. En ze hebben dus de laatste paar jaar een aantal grote ja. overnames gedaan. Maar dat groeit allemaal gestaag. De prijzen gaan niet zo omhoog. En wat ik nog steeds, ja, laat ik zeggen, ook als Nederlander, fantastisch vind, is dat ze uh, van iets wat wij hier een normaal biertje of pilsje vinden, dat ze dat in het buitenland verkopen als een. Uh, een, een exclusief merk en een geweldig ja. Iets, ja. iets een geweldige Heineken-ervaring. Ja. En, uh, en dat lukt. Zoals je de prijs op de terrasjes ziet in, in Parijs... of in andere Europese hoofdsteden... weet je hoe, dat het ze lukt. En dat vind ik fantastisch. Dus het ja. is eigenlijk toch het marketinggeweld. Maar het is een langzaam groeiend bedrijf... en niet een heel snel groeiend bedrijf. En hoe dat kan, en zeker in, verge in vergelijking ook met die andere grote biermerken... daar hebben we het zo meteen over. Eerst Eagle Eye Cherry. Safe tonight.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 The done Helemaal niks meer van hem, Eagle Eye Cherry. En net twee weken geleden heeft hij een nieuw album uitgebracht. En dat heet Can't Get Enough. En uh, wie weet, levert dat ergens wel net zo'n hit op als deze, Save Tonight. Je luisteren naar BNN Today op Radio 1. Zometeen praat ik verder met Peter Paal de Vries en Paul van Riesen over Heineken in het algemeen. En Charlene Heineken in het bijzonder. Um, maakt het voor Heineken iets uit uh, of wie er nou niet of maar wie er president wordt in Amerika? Uh, dat denk ik. Uh... Uh, ook niet. Um, uh, ik wie, denk... wie is de grote bierliefhebber? Romney of Obama? Ik heb er echt geen flauw idee van. Ik zou Obama gokken. Ja? Ja, die zie ik wel aan zo'n flesje lurken. Uh, ja. uh, echt waar? Uh, ik zou eerder Romney zeggen. Je moet, het, je moet het natuurlijk te netjes Maar Obama oh, oh, van Excel. de rucola. Daar past dan weer geen, uh, ja. geen heineken bij. Misschien de light versie. <laughs> ja, dat dan weer wel. Ja. Nou, Zometeen hoor je bij ons in Exit Holland uh, uh, hoe de verkoop van Halloween pakken... Het is vandaag natuurlijk Halloween. Hoe dat de presidentsverkiezingen beïnvloedt. Nou ja, vooral voorspeld. Dat hoor je zo meteen. Wil je mee twitteren, dat kan. Hashtag Today. Ja, het is woensdag en dat betekent altijd dat we een kijkje nemen in de wereld van het reizen. Soms moet je om welke reden heel erg lang wachten op een vliegveld. Mr. Navarsky, please follow me. While you in the air, there was a military coup in your country. I'm going to need the passport also. No, Mr. Beyond doors is American soil. You are not to leave this building. Tom Hanks hoor je in de film The Terminal. En je weet nog wel waar die over gaat. Die, ja, Tom Hanks woont daar praktisch op het vliegveld. Die zit er opgesloten. Nou, als dat zo is, dan mag je hopen dat je op het vliegveld van Singapore terechtkomt, Changi. Dat is namelijk opnieuw uitgeroepen tot het allerbeste vliegveld ter wereld. Nou, wij vragen ons af, wat zijn de beste vliegvelden ter wereld om je tijd door te brengen? En wat kan je daar dan allemaal? En aan wie kan ik dat natuurlijk beter vragen dan? Aan eigen, onze eigen globetrotters van BNN's reisprogramma Drie op reis. Leslie Borgers en Arco Notchi. Dame, heer, goedenavond. Goedenavond. Um, ja, Tom Hengst, die, die woonde daar natuurlijk praktisch. Maar je kan dus het beste op dat, op dat vliegveld Changi, zeg ik het goed? Ja, he? ja volgens mij wel. Ja, Changi. Changi. Dat is dus het beste vliegveld ter wereld. Jij bent er geweest, Leslie? Ja, ja het was echt fantastisch. Ik had niet helemaal niet zo'n idee dat dat echt zo'n super vliegveld was. Maar daar kwam ik langzaam mijn hand wel achter. Want je had een vlindertuin, bioscopen, massagestoelen. Maar dan ook niet een beetje massagestoel. Maar echt een super massagestoel. Van je kruin tot je tenen. Dat is zo'n vliegveld waar je het liefst gewoon echt 14 uur overstaptijd ja. hebt. Ja, zeker. Maar jullie zitten natuurlijk veel van jullie tijd op vliegvelden voor drie op reis. Um, ik kan me wel wat voorstellen. Het moet groot zijn en mooi en veel lichten. Maar wat, wat zijn nou nog meer de dingen waar een goed vliegveld aan moet voldoen, Arko? Ja, we, we zijn in Nederland natuurlijk al heel erg uh, verwend met Schiphol. Ja. We hebben hier uh, een Rijksmuseum, expo heb je altijd. Je hebt uh, kleine hotel cabines waar je in kan slapen voor vier uur. Je hebt douches, je hebt een casino. Dus we zijn in Nederland. Heb je dat allemaal op Schiphol? Ja. ja, ja. Dus uh, ja. als Nederlander gebruik je dat natuurlijk niet zo snel. Maar nee. als je als buitenlander hier strandt, dan is het echt fantastisch hoor. Dan heb je echt. Uh... Uh, met je neus in de boter. Dus je hoeft helemaal niet meer Amsterdam in nee. naar het Rijks. Je kan gewoon ja, op Schiphol naar het Rijks blijven. Kun je, je kan uh, al je geld verliezen in het casino. En ja. je, je kan dus in van die, die mini-hotelletjes slapen. Ja. En Schiphol is heel mooi, vind ik. Ja. Het is, het is ja. heel mooi verlicht. En het is heel prettig. Ja. Ja, dat wat mooi betreft... kan ik me heel erg uh, het vliegveld van Fik herinneren. Het ja. ligt midden in een soort maanlandschap... tussen de kraters en het ligt heel ver van de stad. En je landt en, en, ook in een soort... het vliegveld is een soort kubus. Een soort uh, glazen kubus. Als je daar binnen staat, dan zie het is net of je op de maan staat. Heel apart uitzicht. Wat kenmerkt dus een goed vliegveld. Ik bedoel, het moet er ja, prettig dit... toe voor zijn. Ja, en s'avonds wat dingen open is ook fijn. Als je vast zit, dan wordt het, is het geen vliegveld meer. Het is eigenlijk gewoon een soort winkelcentrum waar je in slaapt. Ja. En nou, dan, dan is het wel wel hoe uitgebreider wordt beter. Maar bijvoorbeeld in München heb je een, een echte Biergarten, midden op het vliegveld. Oh ja? Maar dat heeft ook echt die, die, die, die Beierse sfeer, weet je? Dat is wel echt heel leuk. Je leren ze aan. En, ja, uh, ja, ja. En in Kuala Lumpur Lumpur heb je, dan kun je. Als je vanaf vier uur vertraging, dan krijg je gewoon een stapje in een busje en dan krijg je een tocht door de hele stad. Gratis. En dan, ja, gratis. je mag alleen niet uitstappen. Want. Uh, dat, heeft met, te, ja, dat ja. heeft met vergunningen te maken. Maar. Kan je over het algemeen stellen dat de Aziatische luchthavens toch echt de beste ter wereld zijn qua voorzieningen? Ja, denk ik wel. Ik heb ja, noemd, ze hebben, ja. Ja. We zijn heel erg concurrentiegericht. Want ja. zoals Hongkong, uh, Singapore en Kuala Lumpur proberen allemaal echt zo'n overstappunt te zijn. Dus die concurreren elkaar echt keihard voor die, voor die serviceplek. Ja, want ik heb hier het lijstje voor mijn neus. Uh, Singapore, zei ik dus al, staat op één. Inderdaad, Seoul op twee, Hongkong op drie. Dus daar, ja, ja. daar merk je dat aan. Ja, precies. En uh, zij weten gewoon, ergens in, in die lange vluchten moeten die vluchten uit Europa en Noord-Amerika moeten stoppen om bij te tanken. Ja. Dus dan het liefst bij ons, want dat landen en het opstijgen, dat opstijgen, daar verdienen ze heel veel airport tax aan. Laat zeggen natuurlijk, volgens veel mensen is het, uh, dat blijkt ook uit die lijst, is als iets een goed vliegveld maakt, is het wel als je er lekker kan slapen. Heb je daar nog goede tips voor? Als je daar en daar bent, ja. moet je daar gaan kijken. Ja, kan, wat ik wel, uh, ik dacht altijd dat die vip lounges die zie je wel eens staan, dat dat alleen voor special members was. Maar ooit uh, waren we ook op Nairobi, was echt een super kut, vies. Daar ben ik ook geweest. Ja. Was. Ja. Ja, ja. En daar zaten we dus ineens onverwachts. Onze vlucht, die was uh, twee uur te vroeg aangekomen. Nou, dat gebeurt ook bijna nooit. En we hadden al een lange overstap. Dus, anyways, we zaten daar lang. En toen zag ik dus ook zo'n vip lounge Ik dacht, nou, ik ga het toch proberen. En wat blijkt je kan er gewoon in? Ook als je geen lid bent van iets, dus zoek die op. En daar hadden we super fijne banken, wifi, airco. Vaak is het helemaal niet duur. Dan denk je, oh je moet echt helemaal gold member zijn of zo. Maar vaak kun je voor 15 euro onbeperkte eten, drinken, wifi, douchen. Zoals ja, dus ik één keer iemand in Zuid-Amerika heb zien doen, koop gewoon bij de speelgoedwinkel een uh, oplaas uh, rubberbootje en ga daarin liggen. <laughs> Goed idee. Ja. En, en die kan je ook weer meenemen. Nummer 1 dus, Singapore van beste vliegvelden ter wereld. Daarna Seoul en Hongkong en Schiphol op de vierde plek. Dank, Leslie Borges, Arco Exit Holland. Naast orkaan Sandy zijn de verkiezingen het gesprek van de dag in de VS. En zelfs vanavond tijdens Halloween... staat alles in het teken van de strijd tussen Obama en Romney. En het schijnt zelfs dat we aan de verkleed outfits van Halloween kunnen zien... wie de nieuwe president van de VS wordt op 6 november. Exit Hollander Janneke van Geuns vanuit Chicago... Um, we hadden het net heel even aan tafel over wie de grote bierdrinker is. Romney of Obama, wat denk jij? Oh, dat, uh, die, <laughs> die verwacht je of niet. Volgens <laughs> mij is het meer dan Romney. Maar... <laughs> Obama sch die schijnt zijn eigen bier te brouwen, hè? dus die houdt er op zich wel van. Ah, oké. Okay. <laughs> maar goed, we hebben het over hoe kan je aan het pak zien... wie de nieuwe president van Amerika wordt. Ja, nee, inderdaad. Want uh, ze hebben een uh, peiling gedaan van de Halloween maskers die dit jaar verkocht zijn. Ja. En het blijkt dat er veel meer Obama dan uh, Romney maskers verkocht zijn. Dus het bedrijf die deze peiling doet, die heeft het sinds 1996 al gedaan. Ja. En uh, elke keer hebben zij de verkiezing weten het... Uh, ja. Um, Voorspellen door, door deze verkoop. Oké, okay, maar je, je zou kunnen denken dat je juist als je Romney-stemmer bent, een Obama-masker opdoet, want je moet juist mensen aan schrikken maken, toch? Dus dan uh, ga je dan vervolgens ja, nee, daarmee uh, heel eng doen. Nee, die peiling hebben we ook gedaan en het blijkt dat mensen zich niet willen associëren met de president waar ze ook, uh, of met de kandidaat waar ze niet op kunnen stemmen. Oké, okay, dus het gaat echt <lacht> om degene die, op wie je stemt, die koop je. En dat klopt dus al, ja. al jaren, klopt dat? Ja, sinds 1996. Dus ook vier jaar geleden tussen Obama en McCain was het ook goed. Uh, vier jaar daarvoor. Dus dat is uh, erg, erg impressief. Grappig. En welke, waar zien we jou in vanavond? Nou, waarschijnlijk in een Big Bird costume. Hè? Dat is ook hier een big deal. Een uh, Pino, ja. steunen. Ja, want Romney die heeft gezegd uh, Pino weg ermee. Nou ja, dat is wel heel kort samengevat, maar daar kwam het op neer. Uh, zijn, er ja, nog, op neer. zijn er nog andere populaire outfits of zijn het vooral deze drie? Nou ja, dit is Big Bird, maar ook uh, een binder vol women. Een beetje uh, geassocieerd, ja, ja. hè? Of wat Romney heeft gezegd. Dus mensen lopen met binders rond vanavond. Ja, dat had Romney in het, wat uh, was het? Ik in het tweede debat gezegd. Tweede debat, gezegd, over, ja, ja. Mappen vol met vrouwen. Dat had hij uh, ja. uit de kast getrokken. Die vier dus. Nou, en wat zei je? 60-40 neigt het naar Obama. Dus als dat klopt ja, dus dan. Laten we het hopen, hè? Voor volgende week. Dat zijn nou maar jouw woorden. Janneke van Geus vanuit Chicago. Heel veel plezier vanavond. Dank je wel.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 De Britse premier Cameron heeft in het Lagerhuis een gevoelige nederlaag geleden. Hij verloor een stemming over de nieuwe EU-begroting. De Britse regering wilde inzetten op bevriezing. De uitslag wordt gezien als een teken dat Cameron het anti-Europa-deel van zijn partij niet onder controle heeft. En dat is nieuws op dit moment. Radio 1, Willemijn Veenhoven, PNN Today. Goed nieuws voor onze Erman-Luc. Ja, ja, zeker weten. Want heeft Peck vandaag niet ook gewonnen? Ja, van RKC, 4-2 geloof ik. Dat en hij uh, gaat de Marathon New York uh, ja, rennen. gaat dus, uh, gewoon door. Ja. Ja. Dus, gefeliciteerd Erwin, we houden, we, je houdt ons op de hoogte en de komende maandag... dan horen we natuurlijk hoe dat ging, de Marathon van New York. Verder, de nieuwe zorgpremie is natuurlijk een hoop uh, over te doen. Zometeen hoor je drie jonge mensen over wat de gevolgen voor hun portemonnee zijn. En zometeen nog meer Heineken, uh, Peter, Paal en Paal. Even een, een smaakdingetje. Um, worden jullie blij van een flesje Heineken? Uh, ik niet, maar ik drink uh, oudbruin. bruin Daar zit 2,5 alcohol in. Ja. En ik geloof dat ik de enige uh, oud drinker ben... en dat ik de hele consumptie voor mijn rekening neem. Ja, want we hadden het er net over dat het zo raar is... dat het in het buitenland heel erg chic is, hè? Ja, dat is, uh, dat is puur marketing. Ja, en, dat doen ze en heel slim. Dat doen ze buitengewoon slim. Uh, ja, we weten natuurlijk dat ze de Champions League sponsoren. Maar ja. we weten ook dat ze, uh, als iemand een medaille wint op de Olympische Spelen, ga je naar het Holland -Heineken House. Ja, en elk merk zou dat ontzettend graag willen. Maar dat is, al, uh, dat is gewoon verkocht. Dus dat doen ze geweldig goed. Ja, wat houdt vast in je oud-bruin. <laughs> Ik hou vast, ja. <laughs> <laughs> Iemand moet het doen. <laughs> Iemand moet het doen. Joris Kreugel, die uh, hoor je zo meteen. En die mag op een tank rijden. Zou je toetrekken, loslaten? Oh, je moet best wel kracht zetten. Het is uh, voor mannen gemaakt, niet voor watjes, hè? Oh, dan krijgt hij nog moeilijk. Ah, uh, de tweets van vandaag. Ja, heel veel tweets. Echt heel veel tweets over de, oh, de zorgpremie. Premie. Ja, de zorgpremie, inderdaad. Uh, nu mag de burger even, jongens. Vooral veel kritiek op Twitter. Mijntje Pluimer zegt: het is een helsplan, drama gewoon. Van Gorkum heeft wel een aantal eisen. Voor 482 euro per maand wil ik minstens een lijfarts... plus bijbehorende rondborstige verpleegster. Ruben Keestra moet nu al aan de dokter. Op naar de gipskamer zegt hij... ik krijg last van mijn sterke schouders. bij Duck die tweet ook. Hij heeft net even berekend wat zijn inkomsten, inkomensafhankelijke zorgpremie gaat worden. En hij zegt, laat ik het zo zeggen, een pleister kost mij een ton. Asja ten Broeke heeft ook al wel twijfels bij alle kritiek. Ze zegt, stel maar dat alle plannen van de zorgpremie niet doorgaan... dan dragen in het regeerakkoord de zwakste schouders... vrijwel alle zwaarste lasten, toch? Eveline Andreas probeert het een beetje modern op te lossen. We kunnen natuurlijk ook met z'n allen onze zorgpremie gaan crowdfunden. En Robert Buitendijk, die tweet ook een leuke. Gelukkig worden er veel bruggen geslagen. Half Nederland moet er namelijk straks onderslapen. Dan een aantal tweets over de bekerwedstrijd. O ONS Snake tegen Ajax. Dat leeft echt enorm. Vooral in Friesland natuurlijk. Is ook trending topic op verschillende manieren. Uh, op Twitter. Merel Schoon vindt het echt een schattig stadion waarin ze spelen. Larzoei vindt het echt belachelijk dat Mark de Vries niet in de basis staat bij ONS Snake. Nou, dat vind ik dan ook maar, denk ik. Plakkoek, die geniet juist van de ambiance. Die zegt, wat een gave noodtribunes bij ONS Snake. 7500 man. Wat een gaaf gezicht. En een van de leukste tweets tot nu toe over die wedstrijd is van Ad Ajax Live. Uh, die meldt dat de speaker omroept dat Bartje uit de E5 bij hem staat. Hij moet ook een beetje huilen en vraagt of zijn ouders hem komen ophalen. Ja, dat is nou hè? En dat is wel grappig, want dan, de Ajax-supporters gaan er natuurlijk mee aan de haal. Diezelfde Ajax-live mailt ook dat de uitvak nu de moeder van een Bart op de korrel neemt. Die zingen namelijk En laat je kind maar in de steek. Enzovoort enzovoort. Dat is een leuke sfeer. De stand is volgens mij nog 0-0 daar. Luc, dankjewel. Me van Godje. En dat is de nieuwe single van het uh, redelijk briljante album... vinden wij op de redactie Making Mirrors. Als ze in de televisie- of filmwereld een bijzondere auto nodig hebben... dan bellen ze meestal Arjo Vliervoet. Meer dan 350 auto's heeft hij in zijn bezit in alle soorten en maten. Maar één voertuig ontbrak er nog in zijn assortiment en dat was een tank. Nou, inmiddels heeft Arjo er eentje aangeschaft... en Joris Kreugel wil daar natuurlijk heel graag een rondje in rijden. Arjo vlievloed. Toen ik in het leger zat, dan was ik zandhaas. En dan zat je af en toe wel eens een keer ergens op de hei. En dan kwamen er mannen langs die in die tank zaten... En dat geronk, dat gaat echt door merg en been. Kijk, ik heb niet in het leger gezeten. Mijn broer, die staat die heeft wel in het leger gezeten. Ad en ik zijn echte kerels. <laughs> en ik heb de tank, ja. Dat is een rupsvoertuig. Dat is he? een rupsvoertuig. Ja. Mijn broer die kan daar iets beter over vertellen... want die weet alle typen goed, aanduidingen en zo. Daar ik, heb ik me niet in verdiept. Uh, Ad, snap jij dan waarom jouw broer dan een tank koopt... terwijl hij niet eens weet wat hij koopt? Uh, hij vindt het mooi, lomp en groot, maakt herrie, het stinkt en, en het heeft wielen. En alles wat wielen heeft, dat uh, kan hem bekoren. Ja, rupsen vind ik wel mooi. Maar ja, ik wil er een stukje in gaan rijden. En nee. dat gaat niet met jou, hè? Ik kijk. Maar jij kan wel rijden, had. Kan Ja, ik kan mij rijden, ja. Ik heb het in dienst geleerd. Tuurlijk. Ja? We gaan hem starten. Nou. Het oh, lijkt wel een klein stukje. He? Het is niet echt heel erg ruim binnen, hè? Wat ja, uh, ben je nou allemaal aan het doen? Ja, ja. Ik ben de deur aan het openmaken. Ja, Want we moeten wel met ons ruimte. hoofd eruit steken. Ja, precies. Nou, je mag zometeen hier staan, dan kun je ja? door naar buiten kijken. Dan kan ik schieten. Ik ga één gat verder. Wat voor rijbewijs heb je er eigenlijk voor nodig? Er is niet specifieke rijbewijs voor. In dienst uh, word je naast je wordt rijbewijs... Word je opgeleid op een specifiek type tank. Het is een automaat, je hebt geen remmen. Je stuur is ook je rem. Je hebt twee hendels. Daar stuur je mee en de rem je mee. En verder heb je een gaspedaal. Dus je hebt maar drie dingen waar je rekening mee moet houden. Geweldig, want in een tank zitten. We hebben er nu diesel in zitten. Maar het is een Rolls-Royce uh, Multifuel... Zes cilinder met twaalf zuigers, heel apart. Hij kan dus eigenlijk alle soorten brandstof tot zich nemen. Wat verbruikt dat nou? Eén op één op de weg, of drie op één in het terrein. En hoeveel liter gaat er dan in zo'n tank? 435. Dus als wij nu in Parijs moesten zouden gaan vechten, dan zouden we het net niet halen? Nee. Gelukkig hebben we ook nog een kanon aan boord, hè? Een lichte mitrailleur. Maar doet hij het nog? Nee, nee, nee. Er is geen vergunning voor, hè. Het is een, een namaak. er zit een hoes overheen. Nou, anders hadden we je boer even kunnen laten dansen. <laughs> Even kijken of de klas moet kapot. Ik zit voor mijn hoofdsteek boven de tank uit in een gat. Ad zit achter me. En je hebt geen stuur zoals in een auto, maar twee pookjes. Eigenlijk een soort versnellingspookjes. En als je daar zachtjes tikjes tegen geeft, ga je naar links of naar rechts. Stinkt wel, hè? Ja, hè. Prachtig ronkend geluidje. Ja, mooi, hè? Loopt lekker rond, zeggen ze dan. Ja, dan krijg je wel kriebels van? Altijd. Iedere keer weer. Het belangrijkste natuurlijk van alles, remmen. Allebei naar achter trekken. En dan stopt hij. Als je nu de stiks allebei naar je toe trekt en loslaat, ja. dan gaat hij van de rem af. Doe maar. maar gaat hij dan nog niet rijden, Nee, gaat hij nog niet ah. rijden. Oh, je moet best wel wat kracht zetten. Dat is uh, voor mannen gemaakt, niet voor watjes. Hè? Ja. Als je nou even een beetje gas geeft, ja. niet, niet met je linkervoet op dat ding, want dan slaat hij af, Krijg ja. hij niet meer aan. Alleen maar die hele grote plank rechts van je. Heel zachtjes in je... Helemaal, op. helemaal op die plank en dan nou druk hem maar een beetje in, dan voel je wel wat hij doet. Komt ja? niet dat ik kom nu ook met mijn tanden hier op die eh, stalen rand eh, klappen. Eh. <laughs> ja, dat zijn jij tanden. Oké, okay. dat ja, helemaal gas. Ah, een beetje meer gas. Ja, altijd, het is de eerste keer dat ik een tank zit. Hè? <laughs> het is niet zo moeilijk. Nee, het is ook niet moeilijk. Alleen ja, als je de weg op gaat en je krijgt met verkeer te maken, dan komt er nog heel wat meer bij kijken. Hè? Dan... Ga je leren tactisch rijden. Hoe hard kan die? Hij kan 75 km per uur. Uh, wij zijn het niet harder gegaan dan 10 km per uur. 3. Oh, 3. had het gevoel alsof we al 10, 15 kilometer heen. Ja, maar dat heb je gauw in zo'n ding. Hè. Het is machtig. Klop je omhoog? Ja. Geweldig, je hebt een Rolls Royce tank uitgezet. Ongelooflijk, hè? Ik vind wel heel erg leuk om in een tank te hebben gezeten. Het is altijd iets apart. Het is, een, het is een kinderdroom eigenlijk, hè? Radio 1, BNN Today. Bierkoningin Charlene Heineken staat voor het eerst op één... in de lijst van rijkste Nederlanders, de quote 500. Ze heeft, een, nou, ik zei het net al, een vermogen van een onvoorstelbare 5,4 miljard euro. Wij praten verder over deze dame... en over haar invloed op het bedrijf Heineken. En bij mij nog steeds de gast Paul van Riezen... adjunct, hoofdredacteur van de Quotes. En Peter Paul de Vries, econoom en Heineken kenner. Tenminste, het merk dan. En Paul die zei net, ja, als we dan toch... Uh, hè? Ja. Doei. Proost. Op Charlene. Mm. Ja, gedorst van. Ja, jij wil niet, hè, Peter Pan? Nee, nee. Ik, uh, maar ik heb ook een sterk merk hier, Coca-Cola. Ja. <laughs> ja. We hadden het er net over, jij drinkt alleen maar bruin bier En uh, we hadden het ook over Obama, die zijn eigen bier brouwt... en die doet de White House Honey Brown Ale. Ja, dus dus, dat, uh, ja ik ja, zit nee, op sorry, één lijn. Die hadden uh, we heel het geval niet in huis. Een uitnodiging in het Witte Huis zou leuk zijn. You never know. Ja, maar ik, eh, ik zou wel een antwoord op je andere vraag. Uh, wie denk je dat beter is voor de buurconsumptie en voor Heineken? Dat zal ja. dan wel toch Obama zijn. Want? want hij is beter voor de middenklasse, voor de gewone Amerikaan. Als de gewone Amerikaan meer te besteden heeft... dan drinkt hij misschien meer beer. Dus ik zou misschien toch... Uh, Heineken zal misschien toch liever Obama hebben. Nou, en volgens mij gaat dat wat dat betreft de goede kant op. Hadden we het net al even ja. over, daar neigt het wel naar. Maar dat is een ander onderwerp. Laten we het over uh, Charlene hebben. Um, het is een mysterieuze dame. We wil heel erg weinig kwijt over wie ze is... Jij weet er wel meer van, Paul van Quote. Um, vertel iets over haar. Hoe, wat, is ze, wat doet ze? Hoe is ze privé? Het liefste is ze eigenlijk gewoon moeder. Ze heeft vijf kinderen. Uh, inmiddels al wel het huis uit. Dus dat is wel een beetje jammer voor hoe oud is ze? Uh, 58 is ze. Uh, die kinderen die, uh, die variëren tussen de 20 en uh, nog geen 30. Uh, ja, het liefst zit ze gewoon thuis een beetje te frutten. En uh, <lacht> te een, beetje, frutten. een beetje te koken. En, ja. Ja. Ja, dat, dat, dat, dat, uh, maar ja, het leven binnen ze leidt een miljardenbedrijf. Nou, dat leidt ze gelukkig niet zelf. Ik weet ook niet of ze daartoe in staat zou zijn. Ze is uh, gesjeesd rechten, uh, dus ja, over haar capaciteiten moeten we misschien een beetje twijfelen. Ze heeft overigens wel ja. een studie Frans afgerond, maar... Ja. Volgens mij is Heineken niet heel sterk in de Franse markt nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Kijk, daar heb je het al. Um, maar dus... twijfel je er een beetje aan dat zij in, in staat is om echt iets te betekenen op die positie? Ik twijfel daar volledig aan. Volledig. Ja, ik denk dat zij daar uh, totaal niet toe in staat is. En daarom ik... schuift ze ook voortdurend haar man naar voren? Nou, haar man is uh, lid van de Raad van Commissarissen. En uh, dat is een, uh, een, een topbankier. En die weet wel waar hij het over heeft. Ja. Um, dus, uh... Want zij moest dit gewoon worden. Ze is de enige kind van Freddy Heineken. Um, maar maar ze is niet, het het uh, kon niet anders worden. Yo, is een, uh, is, is, Uiteraard, is een maar ze hebben nog steeds een belangrijke positie. Ze zitten hier de raad van commissarissen, maar er zat, zat vroeger zat Freddy daarin en er zaten allemaal vriendjes van Freddy en zijn uh, huisadvocaat en zijn beste vrienden werden ja. daarin benoemd. Dus ja, en die raad van commissarissen die komt een aantal keer bij, uh, per jaar bijeen. Ik weet niet, zes of acht keer zal het ongeveer zijn. En, en misschien als er een keer een acquisitie wordt gedaan, maar dat is niet een hele belangrijke positie. Zij stuurt dat bedrijf niet. Freddy, toen hij afscheid had genomen, deed dat wel. Die had nog een apart kamertje en uh, als je een beslissing daardoor wilde krijgen, moest je toch altijd langs ja. Freddy. Maar Freddy Heineken was echt het gezicht van het bedrijf. Dat is zij niet. Is zij dat omdat ze daar gewoon niet toe in staat is, denk je, Paul? Nou, ik denk dat ze er gewoon ook geen zin in heeft. Uh, misschien ziet ze van zichzelf inderdaad ook dat ze daar niet toe in staat is, maar... Uh ja wat ik, wat ik eerder zei, ze wil graag gewoon een normaal meisje zijn. Ja. En uh, ja, dat past niet zo, uh, zo heel erg goed bij het uh, leiden van zijn groot bedrijf. Alkens nee. uh, heb ik wel begrepen van wat uh, oud-CEO's... dat zij nog wel het veto-recht heeft. Dus elke belangrijke beslissing die wordt eerst aan haar voorgelegd. Kan ze nee tegen zeggen... Maar in de praktijk is ze vrij volgzaam en uh, hm. ja, steunt ze de CEO's. Voordat we het verder hebben over het merk, um, dan nog iets meer over haar privé. Bewoont ze in Nederland of ze schijnt ook in Zwitserland te wonen? Ze heeft in Londen, een, een, of een, of een hele rits uh, trits huizen. Uh, ze woont in uh, Engeland, Londen. Uh, maar ze heeft even buiten Londen ook een enorm landgoed waar ze fijn op beestjes kan jagen en andere leuke dingen kan doen. <laughs> uh, ze heeft een, een vrij fraaie, villa, ja, een vrij fraaie <laughs> villa aan het meer van Genève. Ja. En bovendien heeft ze een, een prachtig chalet op, uh, in St. Moritz, uh, wat uh, de Alcohol Hill wordt genoemd. Want er zit ook de familie Rossi van de, van de Campari wel bekend. <laughs> uh, ze heeft een uh, huis uh, geërfd in Zuid-Frankrijk aan wat de Billionaires B heet, uh, Captain d'Antibes. Ja, ja. Dat, dat, uh, dat weet ik nou weer toevallig. Ja. Van ik, het, het zwembad. Toch? Nee, nou het zwembad was helemaal niet. Ik ging altijd naar de jeugdherberg in Cap d'Antibes. Hebben daar toen een jeugdherberg? Dat is een rijke ja, Je hebt daar een jeugdherberg ja. en dan stap je over de weg en dan zit je in het water. Ja. En ik ging daar altijd tussen aanhalingstekens studeren. Ja. Uh, en dat deed ik een paar uur per dag, dat deed ik ook echt. En dan sprong ik daar het water in en dan had je links daarvan dat is echt op vijf meter, had je een prachtige villa... Um, de enige aan de andere kant van de weg... met uh, prachtig groen kort uh, gras. En ik dacht dus altijd dat daar een drugsbaron moest uh, <laughs> zitten. Totdat ik op een gegeven moment een foto in het NS Hand'sblad zag. En toen bleek dus dat hij daar zat. Dus ik heb heel vaak in zijn water gezwommen. <laughs> uh, maar dat nooit geweten. Eigenlijk <laughs> pas achteraf. Ja, ja zo, zat, dat was waar ik het over denken. had... dat was ook wel vrij typisch en ook weer uh, kenmerkend voor Freddy... Wat had hij nou gedaan? Hij had er een glazen plaat in aangebracht... Uh, die kon stijgen als hij dan een feestje in de tuin gaf. Ja. En alle genodigden stonden daar lekker een, een flesje bier leeg te drinken. Hij ja. kwam hij aanlopen uh, over die glazen plaat... zodat het leek alsof hij over het water liep, als zijnde Jezus. <lacht> Om toch een mooie entree te maken. Ja, ja dat zou zij dat... zelf nooit doen, nee, maar ze heeft dat huis geërfd. Maar... Ja. Ja, ik neem aan dat de kinderen van Charlene daar uh, zeer veel pret mee hebben. <lacht> een teruggetrokken dame is het dus, die het ook allemaal niet, uh, liever niet zo had gewild. Um, het... Makkelijk zeggen natuurlijk ook. Hè. Ja, ja, jij gelooft dat niet helemaal. Bedoel, ze, ze leeft wel in wilde en daar geniet ze wel van. Hè? Nou, ja, als je, als je ziet waar, waar ze woont, wat, uh, wat ze verder doet. Uh, ja. ze, ze, ze is iets minder, uh, minder outgoing dan, uh, dan haar vader. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, de klassieke autocollectie, die heeft ze vrij snel in de verkoop gedaan. Toen niet zoveel zin om in dikke Rolls Royces en Bentley's rond te rijden. Maar ja, om nou te zeggen dat ze een bescheiden leven leidt, dat is ook een beetje overdreven. Dat is wat overdreven. Ja. Goed. Uh, laten we het even hebben over, over het, het bedrijf. Want zij, um, uh, zij heeft het dus uiteindelijk wel voor het zeggen, begrijp ik. Uiteindelijk moeten de beslissingen wel via haar. Maar ze heeft maar 26% van de aandelen in handen. Hoe zit ja, dat? Ze, heeft, uh, um, ze hebben een constructie. De helft van de aandelen van Heineken zijn in handen van Heineken Holding. En dan zit, heeft zij de meerderheid in een vereniging die daar weer de helft van heeft. Dus als je de helft van de helft hebt, ja. dan heb je ongeveer een kwart. Ze heeft iets meer dan een kwart. En uiteindelijk blijf je dan wel de baas. Je blijft dan de baas via getrapte constructie. Nou, laat ik zeggen, dat is dan, op, zoals het mooi heet met corporate governance... is dat niet echt een hele chique constructie. Want, want zij is de baas met een kwart en die andere drie kwart heeft, heeft eigenlijk niks te zeggen. Maar goed, aan de andere kant moeten we eerlijk zijn. Deze constructie bestaat al heel lang en iedereen die aandelen Heineken koopt, weet dat. Maar, maar zo werkt het. Ja. Maar wat is, uh, wat is het nadeel dan? Waarom zou dat vervelend zijn? Nou, je hebt dus een, je krijgt wel als je aandelen koopt krijg je dus wel de economische rechten. Je krijgt een dividend en koerstijging, maar je hebt niks te zeggen. Want nee. uiteindelijk maakt de familie de dienst uit. Uiteindelijk maar goed, dat, weet, dat, ja. dat weet iedereen. Um, is het is het want het is natuurlijk een, een, een megabedrijf. een multinational, maar het is ook een familiebedrijf. Vringt dat ergens een beetje? Nou, dat familiebedrijf is wel een beetje uit. Kijk, anders zou je in de top allemaal mensen familieleden moeten hebben. Dat, dat hebben we niet. Dat wordt. Ja, maar goed, anders zou wel al, al, er alleen maar een zijn. Nemen, maar als CFO wordt, uh, financieel bestuurder wordt gezocht, dan wordt hij extern gezocht, uh, als uh, in eigen opleiding, maar dat zijn geen mensen uit de familie. Ik heb een echt familiebedrijf. Ik, ik moest Bavaria gulzen en nog een keer Bavaria zeggen, <laughs> om, om een beetje dat, ja. het h haar woord eruit te halen. Um, uh, maar uh, uh, uh, bij de familie's winkels zullen toch, uh, van Bavaria, zullen er wel meer winkels in zitten. In, maar in, op he, op maar, ik, maar is toch kan ik me voorstellen, aangezien je zegt net, die, zij heeft toch uh, de meerderheid in handen, um, dat dat zij is toch dat deel van die familie. En met haar man. Dat als een bedrijf alleen maar in handen is van, van aandeelhouders... die het verder niet zoveel kan schelen... dat die toch op een andere manier met het nou, bedrijf in Ze hebben heel, heel lang heel veel rekening mee gehouden. Dus Freddy wilde niet dat er extra aandelen werden uitgegeven. Ja. En dat betekende dat je dus geen grote overnames kon, kon doen. En dat betekent langzamerhand dat Heineken die positie van... Uh, die positie in de top van de, de wereldbiermarkt uh, ging kwijtraken. En de laatste vijf jaar zijn er dan drie grote Of overnames gedaan. Dus zij is ja. daar wat makkelijker in geworden dan uh, haar vader? Ik denk dat het een beetje de invloed van de schoonzoon is. Die komt ja. van Goldman Sachs, Seks. Een, een top zakenbank. En, die, en daar hebben ze. Een, haar man dus. Ja, haar man. Ja. En daar hebben ze nieuwe uh, constructies bedacht. Zodanig dat ze de controle kunnen houden. En toch wat aandelen kunnen uitgeven. Om, ja. uh, om te goed te anders. En daar zit nu ook forse schuld in. Ik bedoel, uh, uh, door de overname van uh, Scottish en Newcastle. Is de schuld tot over de 10 miljard gestegen. Hm. Dus er zit ook. Fink schuld in, maar er worden meer dan genoeg bierflesjes verkocht om. Uh, en is het door de taak... overnames dat ze het zo goed doen? Nou, dat is niet. Het is elk jaar een stukje. Kijk, het, het, het grappige is. Um, mijn zoon is nu 10, toen hij geboren werd, stond de AX op 336 punten. En, um, uh, en staan we vandaag bijna weer. Dus er is in tien jaar niks gebeurd. Als je kijkt naar het aandeel Heineken, dat stond tien jaar geleden op 32, nu op 48. 50 procent erbij. Dat is niet heel erg hard. 4% per jaar, maar als het maar doorgaat en je krijgt er oh. ook nog een dividend bij, dan je... gaat het op lange termijn toch aantikken. Maar kan dus... het, wat kan Heineken nog? Want ik geloof, ik las, ze zitten in 172 landen. Nou, nou je dat is veel meer. verkopen. Uh, uh, Inbev zit op 18% van de wereldmarkt. En, uh, uh, en dan staat Miller zit op 14% en Heineken komt op 9%. En die krijgen nu ietsje bij, We gaan misschien naar 10%. Maar, uh, laat ik zeggen, ze zijn echt nummer 3 en ook op afstand. Dus je kunt nog een heel stuk, uh, een stuk winnen. En de, de grootspelers. Vooral in goed. Azië. En ja, wat kijk uiteindelijk waar, waar beleggers heel erg naar kijken is: hoe, hoe sterk zit je in opkomende landen? Ja, uh, nou, dat, dat gaat naar 40-50% procent inmiddels. Dus dat betekent dat uh, dat zijn de groeigebieden. Een Chinees drinkt uh, maar 35 liter uh, bier per jaar. En ik geloof dat. Dat uh, er uh, nog 35 liter Rus, meer dan uh, drinkt. Oh, nou, oh, dat okay. is nog steeds 35 <laughs> meer dan ik. Maar, maar en, en de Chinese biersconsumptie, die die stijgt snel. Uh, in Azië, überhaupt. Dus ze zitten daar nu veel sterker. En uh, beleggers kijken er toch naar nou, mm. in hoeverre je in groeimarkt zit. En dat zit Heineken nu naar de laatste stappen, toch echt wel. Dus Mexico hebben ze een mooie stap gedaan. Oost-Europa met het. Uh, ze doen het goed gewoon. Daar komt het ze neer. doen het goed. Ik mm. zou niet zeggen supergoed. Want ik denk mm. dat Imbef in toch wel be uh, het beter heeft gedaan. Maar het is natuurlijk zo'n solide, uh, zo solide bedrijf. Met hele goede. Uh, marges, Dat ze toch wel ja. veel beter doen dan gemiddelde AX. Hele goede marges, hele goede mar marketing natuurlijk. We hebben het net al over gehad. Uh, Holland Heinekenhaus, nou ja, niemand kent het anders dan zo. Um, Paul van quote, um, zij heeft vijf kinderen. Ja, um, Die worden klaargestoomd om de boel over te nemen? Nou, de, er wordt met name gekeken naar de oudste zoon, Alexander. Alexander, moet je waarschijnlijk zeggen. Uh, een enorm feestbeest. Uh, ja, hij uh, uh, heeft gestudeerd aan Harvard. Uh, uh, stond daar bekend als uh, excessief, uh, uh, excessief feestbeest. Um, oh. Buitengewoon uh, geziene gast daar. Ja. Was bijvoorbeeld lid van de Porcelain Club. Nou, daar moet je, uh, Wat is dat? Nou, dat is een buitengewoon uh, exclusief gezelschap. Bijvoorbeeld uh, de oude Amerikaanse president Roosevelt, die werd daar niet toe toegelaten. En die zei dat uh, bij, het, uh, bij zijn sterven dat het uh, de grootste mislukking van zijn leven was dat hij niet door die ballottage was gekomen. Nou, wat Alexander doe je daar? Die... Veel zuipen dus bij de club? Ja, natuurlijk. Nou ja, en een... natuurlijk uh, slimme dingen leren. <laughs> Goede contacten opdoen is uh, dat ja. met, ook uh, met nog wat uh, bijzondere types. En heeft hij Harvard ook afgemaakt? Ja, zeker. zeker. En uh, ja, dat is een buitengewoon intelligente jongen. Uh, althans, zo lijkt het. Uh, hij werkt nu bij, uh, bij, een, uh, een, uh, bij Lion Capital. Uh, nou ja, Een financiële club. En uh, het lijkt erop dat hij uh, nu eventjes buiten het bedrijf... Wat ervaring aan het opdoen is, ik denk niet dat hij een bestuursfunctie zal ambiëren en ook niet zal krijgen. Maar hij zal zich zeker opmaken om een, een zetel te nemen in de Raad van Commissaris, net als zijn vader nu. Alexander dus, die wordt uiteindelijk de gaten, ja. degene die het moet gaan overnemen. Ik hoop het. De discussie van de dag. Ja, we gaan gewoon door hoor. Het is natuurlijk dus de zorgpremie. over jullie denk ik, niet heel veel zorgen over te maken. Wij vroegen ons af, hoeveel moet ik nou meer of minder betalen? Nou, we hebben drie stereotypes gevraagd hoe hun situatie er in 2014 uit komt te zien. Mijn naam is Alfred de Jong. Ik ben 34 jaar. Ik ben getrouwd en ik kan uh, elk moment mijn allereerste kind krijgen. Mijn financiële situatie is als volgt. Ik uh, verdien ruim 46.000 euro per jaar en mijn vrouw 26.000 euro per jaar. Vanaf 2014 uh, uh, verandert er nogal wat voor ons. Uh, ik ga 73 euro per maand meer betalen. Mijn vrouw uh, 47 euro per maand minder. En dat betekent dat wij gezamenlijk per maand 30 euro meer moeten gaan betalen. Nou ja, dat vind ik op zich nog niet zo ramp. Het is crisis, dat moet opgelost worden. Dus uh, daar kan ik wel overheen komen. Maar uh, de kinderopvang wordt ook inkomensafhankelijk. Uh, ja, en daar heb ik wel echt een enorm probleem mee. Want uh, ik schrik me eigenlijk helemaal rot hoeveel ik moet gaan betalen vanaf 2014. Daar gaan we toch echt wel een paar honderd euro per maand uh, op achteruit vanaf dan. Dat vind, ik echt, uh, dat vind ik wel heel heftig. En waar is ook het einde, vraag ik me dan af. Ik ben uh, Marcella en ik studeer op dit moment nog media, informatie en communicatie... Ik ben uh, druk bezig met het schrijven van mijn scriptie en daarnaast heb ik een bijbaan. Ik verdien nu ongeveer per jaar uh, 10.000 euro. Nou, door de nieuwe zorgpremie uh, ga ik minder betalen. Ik hou zelfs uh, 34 euro uh, over per maand. Ik heb uh, gestemd op de PvdA en ik vind het op zich een goed idee... dat uh, de mensen met de hogere inkomens uh, meer premie gaan betalen... aangezien uh, zij het meer kunnen missen. En ik vind zorg wel iets heel erg belangrijks... waar ik van verwacht dat iedereen daar zijn steentje aan bijdraagt. Ja, kom maar op met die crisis, want uh, volgens mij kan ik het wel aan. Ik ben uh, Weiland. ik zit in de Sales. Ik kom uit Utrecht, uh, ik woon zelfstandig. Uh, in 2014 ben ik circa 1260 euro meer kwijt uh, aan zorg. Per maand ga ik uh, ongeveer uh, 90, 100 euro uh, meer betalen. Ja, ik vind het wel belachelijk. Omdat uh, mensen die meer verdienen, zijn niet meer ziek. Ik vind wel dat uh, mensen die meer verdienen, wel mogen wel iets meer betalen. Die zijn met het ermee eens. Uh, het geld moet ergens vandaan komen en dan komen ook de, de kosten worden veel duurder. Zorg is al een hele dure uitgavenpost van de overheid. Maar het verschil is dermate groot dat ik het, uh, ja, het gewoon te groot vind. BNN Today, Willemijn Veenhoven. We geven het laatste woord weer weg. Vandaag is dat als eerste voor schoenenontwerper Floris van Bommel. Hey Willemijn, voor het eerst in jaren heb ik deze week een boek weer eens helemaal uitgelezen. Vorige week kwam bij uitgeverij Prometheus het boek uit waarin mijn oom Chef van Bommel beschrijft hoe hij Tom, zijn aan dementie leidende partner, tot aan het dood verzorgde. Mijn begrip van hoe ver liefde kan gaan, is deze week weer wat opgerekt. Ik ben niet kwijt, zo heet het boek, is een hartverscheurend liefdesverhaal. Van Omi Chef. En dan de jonge hond van GroenLinks, Jesse Klaver. Vandaag was het weer een pittig dagje in de Tweede Kamer. Goedenavond Willemijn. Vandaag hadden we toch al een bijzondere dag in de Kamer. We moesten een formateur aanwijzen, maar het ging al heel veel over de inhoud. En één ding hield mij ontzettend op aan dit regerend wordt. Vijvermatig klopt het. Er wordt voldoende bezuinigd om de economie op orde te krijgen. Maar wat betekent dit voor mensen? Neem nou bijvoorbeeld die ziektekostenpremie. Het lijkt allemaal heel mooi op papier omdat rijke mensen meer gaan betalen. Maar zijn het echt te veel rijkere mensen in de samenleving die echt meer gaan betalen? Of zijn het vooral de middeninkomens? Nou, de komende weken wordt het gewoon erg spannend om te kijken of de cijfers uit dit akkoord ook echt goed zijn. Voor mensen. En? <tie>